7 uur. Dit is Radio 1. Met Marcel Oosten en Frederik de Jong. Straks in het NOS Radio 1-journaal. Herman Ram, de dopingcontroleur, die moet inkrimpen... omdat er minder gegokt wordt. En er is asbest terechtgekomen in de broden van broodfabriek Brackersland. Daar hoort u ook al over in het NOS-journaal met Dorald Megens. In de overs van Bakkersland, de grootste broodfabriek van Nederland... is asbest vrijgekomen, meldt Zembla tv-programma vanavond. Dat gebeurde in de afgelopen twee jaar, in elk geval drie keer. Minstens één keer is daarom ook een partij brood uit de handel gehaald.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 De ovens van het bedrijf zijn zo'n 40 jaar oud en bevatten asbest als warmteisolatie. Inmiddels heeft Bakkersland besloten de ovens te vervangen, maar dat duurt nog twee jaar. Het is onduidelijk of het eten van asbest slecht is, zeggen de deskundigen in Zembla... en daarom willen ze de onmiddellijke verwijdering van alle asbest uit de ovens. In het grootste deel van Europa zijn te weinig bijen om alle gewassen te bestuiven... blijkt uit nieuw onderzoek waaraan wetenschappers van Wageningen University meewerkten.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 De ex-vrouw van Marc Dutroux, Michelle Martin, mag naar Italië. Ze krijgt van de rechtbank toestemming om naar een evangelisch tentenkamp te gaan... schrijft de Belgische krant het Nieuwsblad. Het klooster waar Martin nu verblijft gaat sluiten. Martin wil graag gaan wonen in een tentenkamp in Toscane. Ze moeten mensen daar in zeven dagen ervan zien te overtuigen dat ze daar mag blijven. Als haar dat niet lukt, moet ze waarschijnlijk terug naar de gevangenis. Rusland heeft een veroordeling door de VN-veiligheidsraad... van de Syrische regering tegengehouden... zeggen bronnen binnen de Verenigde Naties tegen persbureau Reuters. Aanvallen van het Syrische regeringsleger op rebellen en burgers... in de stad Aleppo moesten in de ontwerpresolutie worden veroordeeld. Zouden zeker 700 doden zijn gevallen door skutraketten en barrelbombs... vaten gevuld met explosieven... die vanuit helikopters op de stad worden gegooid. De veroordeling zou geen directe consequenties voor Syrië hebben gehad.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 Nou, dat was gebleken dat ze jarenlang is afgeluisterd door de Amerikanen. Het weer, het is erg wisselvallig vandaag. Al breekt soms ook even de zon door. Het wordt 10 tot 12 graden. En het waait stevig, bij zee hard tot stormachtig. Morgen blijft het droog. En dan schijnt de zon, wordt het een graad of 8. Zuidwestelijke wind neemt in kracht wat af. In het weekend wordt het kouder. Kan er vooral zaterdag ook wat regen vallen. Het is wel een beetje lastige ochtendspits voor de verkeersinformatie... Naar de ANWB Kees Quartz. Hij is een uurtje bezig inderdaad en hij is van alles mis. begint bij Amsterdam op de A10 vanaf Volendam naar Watergraafsmeer. bij de Zeeburger Tunnel is de linker rijstrook dicht. Er staat een auto stil. Er staat vijf kilometer vanaf de afrit Volendam tot aan de Zeeburger Tunnel. Een ongeluk op de A20 vanaf Gouden naar Hoek van Holland... levert bij Rotterdam veel vertraging op. Er staat richting Hoek van Holland 4 kilometer... tussen Prins Alexander en Rotterdam-Krooswijk. Twee rijstroken zijn dicht... Maar daarachter begint het nu ook flink vast te lopen op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. 6 kilometer voor het knappend de Bregse Plein. De A27 Breda richting Gorkum. Daar staat nog altijd die vrachtwagen met een klapband. Die staat bij Hank 5 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En zojuist zijn er meerdere ongelukken gebeurd op de A44 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Daarom in de file tussen Waarmond en Kaagdorp 4 kilometer. De landmacht bestaat vandaag 200 jaar. Mark Robin Visser is straks bij de Zandhazen.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 Verbetert uw teamperformance. Management Drives. Mastering Leadership.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 Tussen supporters van Ajax en Feyenoord... het vertrouwen is er niet dat het 22 januari wel goed zal gaan. Het NOS Radio 1-journaal. Met Frederik de Jong en Marcel Ooster. En dus wordt de kwartfinale om de KNVB-beker tussen Ajax en Feyenoord... zonder Feyenoord-supporters gespeeld. Het leek er even op dat het supportersverbod zou worden opgeheven... maar toch niet. Waar het op neerkomt, onze verslaggever Jeroen de Jager constateerde dat gisteravond... is dat de clubs en de supportersverenigingen er nog niet klaar voor zijn. 14.000 plaatsen waren dat nog vrijgehouden voor de uitclub. Vandaag gaan ze in de verkoop, maar dus niet voor de Feyenoord-supporters. Want het overleg van gisteravond leverde te weinig op. Al was de inzet van de burgemeesters van Rotterdam en Amsterdam... om voor het eerst in ruim vier jaar weer met supporters van beide clubs te spelen. Om te onderzoeken of er condities denkbaar zijn waar onder de 22e een uitzondering kan worden gemaakt. Dat was de grondhouding van de beide burgemeesters. Maar het is nog te vroeg. Clubs en supportersverenigingen zijn er nog niet klaar voor. Nogmaals burgemeester Ahmed Abutaleb. De ene zegt van ja, het is niet eerlijk als we wel met uitsupporters zouden spelen, de andere zegt ja, maar we hebben al een wedstrijd gehad zonder uitsupporters. Nou, daar is het verschillend over gedacht en dus de conclusie moet zijn dat is nu nog niet te doen. Want op een of andere manier wordt het elkaar nog niet gegund. Burgemeester Eberhard van der Laan. Echt, de breekpunt is dit. Er is, er is veel gevoel van eerlijkheid verbonden met deze puzzel. Kan je dat alleen voor de bekerwedstrijd doen op 22 januari? Dan zouden de supporters van Ajax dat niet fijn vinden. Moet je het doen met de competitiewedstrijd van 2 maart erbij... dan zouden de supporters van Feyenoord dat niet fijn vinden. Want die zeggen dan, er mochten voor de competitie... wel Ajax-supporters naar Rotterdam... maar geen Feyenoord-supporters naar Amsterdam. Dus men heeft beide in zoverre ook gelijk. En wat natuurlijk jammer is... is dat dat nu niet kon worden overbrugd. De bedoeling is nu wel dat vanaf het komend seizoen... supporters over en weer elkaars wedstrijden kunnen bezoeken. Daarvoor moet er ook wat relationeel uh, hier en daar worden opgepoetst. Dus we gaan... Uh, de partijen gaan met elkaar in mediation. De burgemeesters juichen dat toe en zullen dat faciliteren. Er zullen één of twee bemiddelaars worden aangesteld. die het vertrouwen hebben van beide partijen. Ik denk persoonlijk, en ik geloof dat Amet er precies zo in zit. in het volgende seizoen gaan ze elkaar weer treffen met het uh, publiek. Maar dan moet die bemiddeling dus wel lukken. Ron Smit van de supportersvereniging Feyenoord. Mediation dus, hè? Inderdaad, mediation. Spannend. Ja, dat gaat. Uh, spannend. Nee, niet spannend. Nou ja, mediation mislukt ook wel eens. Ja, maar dat sta je zelf bij, denk ik. En uh, ik denk dat je daar met z'n allen zelf achter moet gaan staan. En als je dat doet, ja, dan kom je tot een hele mooie resultaten. Want denkt u dat het gaat lukken, die mediation? Denk het wel. Ja? Ja. Feit is dat alle twee de partijen die mediation wel willen. En bij bemiddeling is dat voorwaarde nummer één. Veel erger zou het zijn geweest als het bij de bekerwedstrijd... over twee weken fout zou zijn gegaan. Daniel Dekker van de Ajax supportersvereniging. Het zou slecht zijn. Als we nu iets heel snel doen en het zou de 22 bijvoorbeeld misgaan... dan staan we weer tien jaar op achterstand... en dan is die vijf jaar niets vergeleken... bij wat we tot nu toe allemaal bereikt hebben. Kortom, het was een dappere poging van de burgemeesters... om de supporters en clubs weer tot elkaar te brengen. Maar helaas nog te vroeg. En of het werkelijk lukt voor het komend voetbalseizoen... Is nog maar de vraag. Garantie? Ik geloof niet dat de heer oud of ik het woord garantie heb gebruikt. Wij zijn ervan overtuigd dat we nu het beste gedaan hebben... om dat tot stand te brengen. Maar het is dus nog niet gelukt. Supportersverenigingen kunnen het nog niet eens worden. We praten daarover door na acht uur. Tien over zeven is het Mark Robin Visser op het Malieveld. Hoe gaat het daar? Ja. Nou, er is inmiddels een flink aantal bussen gearriveerd. En de militairen van de Koninklijke Landmacht stappen daaruit. Sommigen hebben kistjes bij zich, maar ook heel veel. Een emmer. Ik zal het even aan meneer Lijn vragen. Heeft u ook een emmer? Ik heb ook een emmer, ja. ja dat en ziet er in die, het ziet eruit als een grote mayonaise emmer. Ja, dat, nou dat klopt. In, in onze emmer zit in ieder geval een koolbak. En dat is eigenlijk de bondmuts uh, die de ceremoniële tenue eigenlijk erbij zit. Ah. En die emmers hebben ook verschillende grootte. En die van ons is ongeveer. Uh, onze bondmuts is ongeveer uh, 30, 35 centimeter hoog. Juist. Maar je hebt ze natuurlijk ook nog groter. Dus is wat zegt u? Ik zeg helemaal niets, want ik denk ik oh. geef hem aan de muur. Oh, en daar dan is hij. Uh... Ja, het is een soort, een dan dan soort dan grote, grote emmer. En dat is eigenlijk een militair uh, hoe de doos is het? Ja, nou, dat klopt inderdaad. Prachtig Prachtig. Uh, we komt hebben er natuurlijk een aantal dozen bij ons voor vandaag... waar een deel van ons tenue, tenue in zit. Ja. Major Leij, u heeft een bijzondere rol vandaag. Mogen ja. Mogen we zeggen? Ja, wel ja, ja, we een beetje. Ik, ben, uh, ik mag optreden als, uh, als detachementscommandant. Dus in dit geval uh, een afvaardiging van alle verkenners. Uh, lopen wij met een club van 50 man lopen wij in ceremonieel tenue. Lopen wij mee in, in het défilé. En ik mag daar voorop uh, uh, uh, lopen om, om onze mannen natuurlijk uh, uh, daar, uh, die rondgeleiding ja. te geven. Ja. Zo'n 1500 militairen totaal doen mee vandaag aan de Vaandelgroet in Den Haag. Groet aan de koning. Ja, nee. nou, dat, dat klopt inderdaad. Vanwege 200 jaar koninklijk landmacht. Ja. Feestje. Zeker een feestje, een bijzonder feestje. Eén keer in de het 30 jaar gebeurt dit. En in dit geval is het de eerste keer dat het ook nog eens openbaar is. Ja. Dus het is wel, ja, wel degelijk. De vaandelgroet was eigenlijk altijd een privé gebeurtenis. Tussen, tussen het staatshoofd en de landmacht, toch? Ja, dat, dat klopt. Ja. Voorheen gebeurde dit op een, op een zeggen, bij een paleis. En, en kon daar geen publiek bij aanwezig zijn. En, en dit jaar, omdat we natuurlijk ook 200 jaar uh, Koninklijke Landmacht vieren... Uh, is, het, is het groter, mag het publiek meegenieten. Ja. Eh, op radio, tv, maar ook... Ook gewoon op de locatie zelf. Ja. ja, er is de hele dag op de Radio 1 te horen. Ook op Nederland 1 wordt het live uitgezonden. Veel ceremonieel, traditie. Alles moet ook geoefend worden, hè? want je doet het niet elke dag. Nee, dat, dat, dat, wat tot... moet je nou vooral oefenen? Nou, in ons geval, wij lopen met een sabel. En uh, nou, dat, dat is niet ons dagelijks wapen, laat ik het, laat ik het zo zeggen. Dus uh, het exciseren dat gaat prima. Alleen we moeten nu natuurlijk wat, wat bijzondere handelingen gaan uitvoeren met ja. dat sabel. En dat moet je toch even oefenen. Ja. Met, ja. Uh, met, met, met mezelf. Maar ook met mijn kerels. Ja, ik begrijp het. Zeg nou, u moet met uw kerels eerst omkleden. Ja, dat, dat doen klopt. we niet hier op het winderige Malieveld? Nee, nee gelukkig niet. Daar gaan we eventjes voor uh, droog staan. Ja. Uh, inderdaad, eventjes in dat ceremonie tenue hijsen. Dat is ook nog een hele gebeurtenis. Ja. Vervolgens gaat het uh, oefenen beginnen... voordat we natuurlijk dat live allemaal gaan uitvoeren. Ja. Zeg, die tenues, die, die komen nu uit de motteballen. Die, die hebben de mannen niet zelf? Nee, nee dit, zijn, dit zijn echt speciale tenues. Die, daar hebben we een aantal van. De mannen hebben dat aangemeten gekregen... en die liggen nu klaar op de locatie waar we gaan kleden. Ja. En dat zijn ook gewoon... Ja, het zijn ...prijzige tenure zijn het, hè? Met, met tressen erop, dus met touwtjes eigenlijk op de voorkant. Nou, er zit je er er er wapen zit daarbij, maar ook een tas zit daarbij van leer. Nou, een aantal attributen horen erbij, dat maakt het een wat prijziger om dat aan elke man uit te delen. Nou, de Koninklijke mag pakt uit vandaag. Ik denk dat het dus qua ceremonieel gaat u inderdaad heel wat zien uh, hier op dit, uh, op, bij deze happening inderdaad. Ja. Wij gaan nog wat uh, beleven. Uh, 200 jaar voor vrede en vrijheid. Zeker weten, ja. Mag dat ik dat u feliciteren? Da, zeker weten, ja. Dat, dat, dat, dat, dat is een hele eer, laat ik het zo zeggen. We gaan omkleden. Ja, dank u wel. Tot later. En wat trek jij dan aan? <laughs> ik, ik, doe gewoon, ik, moet, ik, ben, ik denk dat ik gewoon als verslaggever in mijn gewone kloffie toch daarnaast moet blijven Ja, lopen. zonder bondmuts. Ik het, zonder bondmuts. Nee, ik heb, mijn eigen muts. Okay. ik heb mijn eigen muts. We horen jou tegen kwart voor acht <laughs> weer. Zo, ja. Er is een tekort aan bijen. Niet en hier. zo duidelijk maar... hoort, nee, hoort u waarom dat zo erg is. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Asbest in het brood van Bakkersland. In drie van de zestien ovens van het bedrijf is asbest vrijgekomen. Dat meldt het VARA-programma Zembla vanavond. Minstens één keer is een partij brood uit de handel gehaald. Bakkersland is de bakker van veel supermarkten zoals Albert Heijn en Jumbo. Dat asbest kankerverwekkend is, dat is inmiddels al vele decennia bekend. Vooral het inademen van asbest levert de grootste kans op kanker op omdat volgens Zembla de ovens van Bakkersland asbest bevatten... en werknemers daaraan zijn blootgesteld... is het niet vreemd dat ook daar mensen ziek zijn geworden... zoals oud-medewerker Zwanen. Letselschadeadvocaat Ruurs is ervan overtuigd... dat ovenist Zwanen de ziekte bij Bakkersland heeft opgelopen. We weten zeker dat hij de ziekte mesotheliom heeft. Dat staat voor longvlieskanker. En we weten ook uit de wetenschap dat er maar één oorzaak van bekend is. Namelijk contact met asbest... En al zoekende kwam hij op de verdenking dat hij het in bakkers, bij Bakkersland heeft opgelopen. Omdat hij met een bakkersover had gewerkt waarin asbest was verwerkt. Zwanen zelf legt uit hoe hij bij de ovens aan het werk was. Ze moest hij regelmatig door een luikje in de oven kijken. En daar, na nader onderzoek schijnt dus dat dat eh, vol met asbest had. Dus een koort, een afdichtingskoort waar dus de klep dichtging En dat de koort de temperatuur tegen. En hoe vaak keek u door zo'n kijkgat? Tientallen keren per uur. Misschien wel honderden keren per dag. En volgens letselschadeadvocaat Ruurs is juist die handeling de oorzaak van de ziekte geweest. Omdat het luikje en het koortje veel asbestvezels bevatten. We hebben het geluk gehad dat we een deskundige hebben gevonden die in die tijd zo'n oven heeft gedemonteerd. En die heeft bevestigd dat er asbest in zat... Plus dat we een oud-collega, een monteur, hebben gehoord van meneer Swane, die het onderhoud deed aan deze ovens in, in de jaren 80 en 90. En ook hij bevestigt dat hij die koortjes verving als ze na een aantal jaren versleten waren. Ook is volgens Zemla het asbest in het brood gevallen. Nog niet duidelijk is of dat ook gevaarlijk is voor de gezondheid. Longarts arts. Er is heel weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan... naar het zeg maar, binnenkrijgen van asbest via je maag-darmstelsel...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 Was van Ron Holman. Vanavond kunt u dus uh, om tien over negen op Nederland twee laten zien. Gaan we naar de verkeersinformatie bij de ANWB Kees Het blijft een beetje stabiel op 50, 60 kilometer file momenteel. Het probleem bij Rotterdam op de A20 speelt niet meer. Alle rijstroken bij Krooswijk richting Hoek van Holland zijn weer open. Wat nog wel speelt zijn de files daar, want die zijn er nog wel. Vanaf Nieuwekerk aan de IJssel tot knooppunt de Brechtseplein 4 kilometer. En als gevolg daarvan ook behoorlijk veel stilstaand verkeer op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Ruim 11 kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk tot knooppunt de Brechtseplein. En vertraging naar Amsterdam vanochtend op de A44 vanuit Den Haag. Na een ongeluk bij Kaagdorp staat er vier kilometer vanaf Warmond. 18 minuten over zeven. We hebben in het grootste deel van Europa zo'n 7 miljard bijen tekort... om alle gewassen te bestuiven. Dat blijkt uit nieuw onderzoek... waaraan wetenschappers van de Wageningen University meewerkten. David Klein is een van die onderzoekers. Goedemorgen, meneer Klein. Goedemorgen. Te weinig bijen. Waarom is dat een probleem?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 Ja, hoeveel uh, volken honingbijen je nodig hebt per hectare uh, koolzaad bijvoorbeeld. En dat was nog nooit eerder berekend? Uh, uh, het was wel eerder onderzocht uh, hoeveel uh, die gewassen nodig hadden. Maar het is nog nooit uitgerekend op het niveau van Europa... Uh, hoeveel honingbijen je dan nodig hebt. En dat is dan ook nooit vergeleken met uh, de cijfers... Uh, uh, hoeveel er honingbijen er zijn in Europa. Hm. Maar dan heeft u dus niet zitten tellen, meneer Klein, bijen zitten tellen? Nee, dat hebben andere mensen voor ons gedaan. Ja, dus, ja in principe dus wel volkeren zitten tellen. Maar kan het dan zo zijn dat het in het verleden ook al eigenlijk te weinig was? Of is ja, dat, dat echt iets van, de, iets van de laatste jaren? Um, nou, de grap is dat uh, wij met z'n allen besloten hebben... dat we um, biodiesel uh, moeten bijmengen bij onze benzine in de auto. Omdat dat goed voor het klimaat is. Ja. En dat heeft de vraag naar een aantal uh, oliehoudende gewassen... zoals koolzaad en zonnebloemen...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 is er wel voldoende aanwas aan bijen om dat, om dat tekort dan aan te vullen? Want we hebben ook al regelmatig aandacht daaraan besteed... aan de gevaren voor bijen door pesticiden, gif, door ziektes... waarin de bijenstand ook al achteruit gaat. Zijn ze, zijn ze bedreigd? Um, nou, bedreigd zijn ze niet, maar het gaat niet goed met ze. Uh, ze gaan, met name hier in Noordwest-Europa gaan, gaan ze achteruit. In andere landen uh, uh, nemen ze nog wel uh, toe. Um, en... Uh, ja, het hangt er vanaf hoe je er tegenaan kijkt. Hè. Er komt evengoed nog steeds opbrengst van die gewassen uh, af. Um, dus je zou kunnen zeggen dat de problemen misschien niet zo heel erg groot zijn. Maar uh, het zou beter zijn als, uh, als de bedreigingen voorbij wat minder groot zouden worden. En er wordt er aan alle kanten aan gewerkt. Er verrijzen bijenkorven, in steden ook, om, om dit tekort aan te vullen. Maar hoe weet je dan wanneer het uh, aantal weer op pijl is? En of we er niet te veel krijgen? Nou, te veel, um, dat, die, die, dat heb je niet snel. Um, je kan op een gegeven moment gaan uitrekenen uh, of uh, het aantal uh, bijenvolken in Nederland uh, voldoende is... om de gewassen die in Nederland uh, bestoven worden, om uh, um, die ook adequaat te bestuiven. Uh, en uh, op het moment dat dat uh, niveau bereikt is, dan kun je zeggen uh, van dat is nu goed... Maar ik moet er wel op duiden dat deze studie uitsluitend ging over de bestuiving van gewassen. En, een, en dus niet over de bestuiving van wilde klanten. Dat is even hmm. buiten beschouwing gelaten. En de gevolgen, zouden die bij de oogst al kunnen krijgen? Zou er een mindere opbrengst zijn? Ziet u dat al gebeuren? Nou, er zijn, er zijn aanwijzingen dat uh, de oogst van veel gewassen op dit moment suboptimaal is. Dus uh, op het moment dat je meer bijen zou hebben, zou je meer gewas van je, van je, van je akker afhalen. David Klein, een van de onderzoekers van de Wageningen Universiteit. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. De Nederlandse dopingautoriteit moet het aantal controles dit jaar terugbrengen van 1800 naar 1710. Door het verlies van lotto-inkomsten is er dit jaar eh, niet 850.000, maar maar 815.000 beschikbaar voor dopingcontroles. Directeur van de Nederlandse dopingautoriteit, Haman Ram, goedemorgen. Goedemorgen. 90 controles minder dit jaar. Hoe erg is dat? Um... Dit jaar valt het nog mee. Het is natuurlijk niet goed. Het is gewoon een ontwikkeling waar we niet blij mee zijn. Maar gelukkig zitten we in een, uh, een jaar tussen zomerspelen in. De winterspelen zijn toch wat kleiner. En dat betekent dat we niet zo heel veel grote sporters hebben... waar we nu druk mee zijn. Maar in de toekomst wordt het absoluut een probleem. Is dat inderdaad het enige potje waar dat geld vandaan kan komen? Want het klinkt wat merkwaardig. Uh, er wordt minder gespeeld en daardoor kan er minder gecontroleerd worden. Ja zo in Nederland geregeld. Uh, we zijn wat dat betreft volledig van de lotto afhankelijk. Uh, het ministerie van VWS financiert heel veel van onze activiteiten en ook in onze infrastructuur, maar niet de controles. Dus we zijn heel direct afhankelijk van de lotto. Ja, maar in, in theorie betekent dat dat als er nog minder gespeeld wordt, dat we straks bij wijze van spreken helemaal geen controles meer hebben? Dat zou wel heel ver gaan, maar inderdaad, wij zijn conjunctuurgevoelig zou je haast zeggen, zoals de Lotto dat zelf ook is. Eigenlijk hebben we over de jaren heen gelukkig een behoorlijk stabiele situatie gehad. Maar het gaat op dit moment minder. En hoe de Lotto zich inspant, het kost ons controles. Wie controleert u, nog maar even voor de duidelijkheid, wie controleert de Nederlandse dopingautoriteit? De Nederlandse sport, en dat is in principe iedereen die in Nederland uitkomt. Ook topsporters? Daarvan, top daarvan kiezen we natuurlijk altijd. Inderdaad, de bovenkant eh, eigenlijk iedereen die op nationaal niveau en op internationaal niveau aan de top zit. Eh, daaronder willen we nog wel eens wat controles doen, maar alleen al door het beperkte aantal toch veel minder. En, en komt u met 1710 uit de voeten? Kunt u daarmee uit de voeten? Nou, het probleem is vooral dat we natuurlijk een groep hebben die, uh, die bij ons bijvoorbeeld werkbouts aanleveren. Waar we dus echt veel van vragen. Die, uh, die door ons wat dat betreft met veel verplichtingen worden opgezameld. Die moeten melden waar ze zijn, wat ze doen. Precies. Ja. Um, en dat betekent dat wij vinden dat we dat wel mogen doen. Maar dan toch vooral als we ook inderdaad een, een behoorlijk controleprogramma hebben. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat we dat soort uh, verplichtingen opleggen. Maar vervolgens geen geld hebben om daadwerkelijk te controleren. Nee, En als u dan kiest om, om sommige sporters niet te controleren, welke sporten kiest u dan uit? Ja, We hebben al een, een model waarbij we per sport eigenlijk inschatten... Eh, op basis van allerlei gegevens, ook internationaal, wat het risico is. En dat wordt jaarlijks bijgesteld. Um, en er zijn sporten waar we in de praktijk eigenlijk vrijwel niet controleren. Wat dreigt is natuurlijk dat het aantal sporten waar we heel weinig of niets lang gaat toenemen. Gaat u eens praten met de minister, de maker? Nou ja, de minister gaat, wat dat betreft natuurlijk maar indirect over de lotto. Wat veel belangrijk is, is dat de overheid eh, ervoor zorgt dat kansspelen uiteindelijk geld op kunnen leveren voor de sport. Hm. Uh, maar de minister zelf, die financiert ze niet. Dus het, het is toch via de bocht. Ja, maar ik, ik kan me dan voorstellen dat u gaat zeggen, nou ja, financier ons nou eens structureel, zonder dat we er afhankelijk nog zijn van dat soort organisaties als een, als een lotto zou zeker aan de orde kunnen komen. Zeker als deze, deze trend uh, doorzet zoals die er nu uitziet. Um, tegelijkertijd, ik ben wel blij met het feit dat we zowel door de sport als door de overheid gesteund en gefinancierd worden. Um, als je alleen door de overheid gefinancierd wordt, dan heeft dat misschien aan de ene kant grote voordelen aan stabiliteit. Aan de andere kant, de band met de sport is ons natuurlijk wel heel veel waard. Ja, in Sochi, daar nog even over, deugt de kwaliteit van de analyses niet... en worden de directeuren van grote internationale dopinglaboratoria ingevlogen? Ja. Ja, dat is toch een blamage? Dat is absoluut een blamage voor, uh, voor het Russische organisatiecomité... Uh, die er alles aan doet om uh, weer de beste spelen ooit te doen. Nou, op dopinggebied is dat duidelijk niet gelukt. Uh, het probleem is wel opgelost, denk ik. Ik maak me daar op zich geen zorgen meer over... omdat inderdaad uh, zeg maar de beste directeuren van de grootste laboratoria en nu feitelijk met de neus bovenop gaan staan. Uh, daar zal niks fout gaan, maar het blijft natuurlijk een bijzonder vervelend plaatje. Dank u wel, Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit. Ja, dan moeten we nog even terugkomen op het Friese paard. We spraken net uh, Sjoerd Meekman van stoeterij uh, Bokzicht in Rijs. Die uh, fokt Friese paarden en hij verkoopt ze ook... en hij laat ze straks zien op de jaarlijkse Friese hengstenkeuring. Ga over die paarden? Ja, ik ga, ga er nog niet over op En dan zei hij, en wij ook, dat er die keuring in Drachten is. Maar? Hij belde net terug...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 1 minuut over half acht het NOS-journaal Dorad In ovens van Bakkersland, de grootste broodfabriek van Nederland... is asbest vrijgekomen, meldt televisieprogramma Zembla. Het is in de afgelopen twee jaar zeker drie keer gebeurd. En minstens één keer is een partij brood uit de handel gehaald. Bakkersland levert onder meer aan Albert Heijn en Jumbo. Het bedrijf heeft besloten de ovens te vervangen. Het is onduidelijk of het eten van asbest slecht is. Deskundigen willen de onmiddellijke verwijdering van asbest uit die ovens. De staatsloterij en de Lotto overwegen een fusie. Als die fusie doorgaat, ontstaat de grootste loterij van Nederland met een omzet van ruim 1,2 miljard euro. Een woordvoerder van de Lotto bevestigt dat er al een tijdje gesprekken gaande zijn over eventuele samenwerking. De ex-vrouw van Marc Dutroux, Michelle Martin, mag naar Italië. Ze krijgt van de rechtbank toestemming om naar een evangelisch tentenkamp te gaan, dat schrijft het nieuwsblad. Het klooster waar Martin nu verblijft gaat sluiten. Martin wil graag wonen in het tentenkamp in Toscane. In het grootste deel van Europa zijn te weinig bijen om alle gewassen te bestuiven... blijkt uit nieuw onderzoek waaraan wetenschappers van de Wageningen University meewerkten. Onderzoekers denken dat het tekort vooral is ontstaan door de explosieve groei van biodiesel. Daarvoor zijn veel velden met planten aangelegd. Het aantal bijen is niet explosief gegroeid. Rusland heeft een veroordeling door de VN-veiligheidsraad... van de Syrische regering tegengehouden... zeggen bronnen binnen de VN tegen persbureau Reuters. Aanvallen van het Syrische regeringsleger op rebellen en burgers... in de stad Aleppo moesten in de ontwerpresolutie worden veroordeeld. En bij een helikopterongeluk voor de kust... bij de Amerikaanse havenstad Norfolk zijn twee doden gevallen. Het gaat om een Amerikaanse legerhelikopter. Bijna 24 uur daarvoor stortte een Amerikaanse legerhelikopter neer... in Groot-Brittannië en bizar genoeg... in het gelijknamige Engelse graafschap Norfolk... Daarbij kwamen de vier inzittenden om het leven. Weerplaza.nl, daar is Marco Verhoef. Marco, goedemorgen. Marcel, hallo. Dan wordt een dag met wind en regen. Ja, het is heel wisselend. Want de, een actief regengebied trekt nu nog over het noorden. Daarna is het eventjes op veel plaatsen toch wat droger. Maar er volgen al snel weer buien. Tussen die buien door misschien een paar opklaringen... dat we heel eventjes de zon zien. Die kans erop is uiteindelijk het grootst in het westen en noorden van het land. Het is heel zacht, 11 of 12 graden. En de wind speelt inderdaad een belangrijke rol. Het gaat draaien naar het westen tot zuidwesten. is nu nog zuidelijk. En zal bij zee in ieder geval hard zijn windkracht 7. En boven land zullen vooral de forse windvlagen opvallen. Ja, dus dat beetje... Vorst, dat hebben we vandaag nog niet. Nee hoor, nee, daar moeten we echt op wachten tot uh, nou ja, minimaal in de loop van het weekende. Uh, overigens is het morgen al wel een stukje frisser. Uh, nog steeds te zacht voor de tijd van het jaar hoor, want het wordt 8 graden. Maar normaal is het de graad of 5, 6. Nou, daar gaan we dan in de loop van het weekende langzaam naartoe. En dan zouden de nachten inderdaad ook weer eens wat kouder kunnen worden. En misschien dat we dan in de nacht naar zondag um, uh, is een keertje een paar graden vorst gaan krijgen. Die kans is na het weekende overigens wel groter. En dus het gaan duidelijk een ander weerbeeld krijgen dan wat we nu hebben. Marco Verhoef, tot over een uur. Aan de Goddags. verkeersinformatie, Kees Kwaks. Frederik, een uh, spits met wat ongelukken en pechgevallen. Uh, de A10 bij Amsterdam, daar speelt al een tijdje het probleem bij de Zeeburgertunnel. Tussen de afrit Volendam en de Zeeburgertunnel, 5 kilometer door opruimwerkzaamheden. De rijstrook is dicht. heeft een tijdje in een auto stilgestaan op de A12 van Utrecht naar Den Haag bij het knooppunt Oude Rijn. Die staat inmiddels op de dieplader. De rijstroken zijn weer vrij, nog 5 kilometer vanaf Bunnik. Problemen bij Rotterdam na een ongeluk op de A20. Richting Hoek van Holland gebeurde dat. 6 kilometer staat daar voor Knooppunt de Brechtseplein. Maar langrusten viel op de A16. Vanaf Henrik Ambacht tot aan Knooppunt de Brechtseplein 8 kilometer. Een vrachtauto die stilstond op de A27 bij gorkum Die heeft voor vertraging gezorgd bij Geert Ruidenberg. Ruim 6 kilometer vanaf Oosterhout. En er is ruim een half uur vertraging richting Amsterdam... op de A44 vanuit Den Haag. Dat is allemaal na een ongeluk bij Kaagdorp. Er staat 4 kilometer, de linkerrijstrook is dicht. Dankjewel. Samen trokken ze op tegen Gaddafi... maar nu strijden milities en de regering van Libië tegen elkaar. Daar spreken we na de ster over. Hallo Mrs. White, you have the pakketje. <laughs> How nice from you to keep me on the altitude. I promise you next time I will do it with FedEx again.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 Kijk op kentekenkaart.nl. Vanavond in Meldpunt hoe precies dezelfde ingreep per ziekenhuis honderden euro's kan verschillen. 786,50 euro voor een behandeling van amper 15 minuten. En toen dacht ik onmiddellijk, oh, dit is een spooknota. Hoe weet u dat u niet te veel betaalt voor uw ziekenhuisbehandeling? Vanavond om vijf voor half acht bij Max op Nederland 2. De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Zes minuten over half acht. Goedemorgen, dit is tot negen uur het NOS Radio 1 Journal. In Libië wordt de strijd tussen de regering en milities om de olieopbrengsten steeds grimmiger. De regering dreigt nu olietankers tot zinken te brengen... die havens aandoen in, die in handen zijn van milities. Goedemorgen Arabist Leo Quarten. Goedemorgen. Die milities hebben notabene samen met de huidige regering tegen Gaddafi gestreden... maar nu verzetten ze zich weer tegen die regering. Wat willen ze precies? Ja, dat klopt. Nou kijk, wat er aan de hand is, is dat er een militie is in het oosten van Libië. Sirenica heet dat. En het was een van de eerste milities eigenlijk, groepen strijders die in opstand kwamen tegen Gaddafi. Nou is het zo dat Sirenica in het oosten van Libië altijd, uh, moet je het zeggen, zich verwaarloosd heeft gevoeld door de regering in Tripoli? En dan ging het met name om de olie. Want de meeste olie in Libië komt dus uit het oosten. En nu, ja, Gaddafi is weg en uh, Libië komt langzaam op, op, op stoom. En de olieinkomsten uh, in, uh, nou, vloeiden eigenlijk behoorlijk goed dit jaar. Uh, begin van het jaar exporteerden. Of produceerde, moet ik zeggen, Libië ongeveer anderhalf miljoen barrel per dag. Behoorlijk wat. Alleen in het Oosten vindt ze dat ze er maar heel weinig van, van krijgen. Ze zeggen van, nou, veel gaat er weg uh, in de zakken van, uh, van overheidsambtenaren, corruptie, uh, et cetera. En uh, eigenlijk is er nu een man, die heet uh, Ibrahim, uh, Jadran, Ibrahim Jadran. Een militieleider uit de tijd van Gaddafi. En die heeft eigenlijk het, uh, het recht in eigen hand genomen. Een aantal oliefaciliteiten, met name dus uh, plaatsen waar tankers. Olie kunnen bunkeren, heeft hij afgesloten. En probeert eigenlijk zelf olie te, te verkopen. Dus dat Sirenica die, zeg maar, die opbrengsten krijgt en die Tripoli. Ja, en vandaar dat de regering zegt: uh, als je zo doorgaat, dan brengen wij die olietankers tot zinken. Ja, inderdaad. En aan de andere kant heeft Shadran... aan een aantal olietraders in de wereld laten blijken... dat hij zegt van nou, we kunnen jullie best wel beschermen... als jullie, jullie tankers sturen naar Libië om daar olie te bunkeren. Dus het is eigenlijk, ja... De een wil verkopen, de regering in Tripoli, die zegt van nou, dat, dat mag helemaal niet... want dat zijn olieinkomsten voor, voor Libië zelf, voor de regering en niet, niet voor jullie. En dat is het eigenlijk. Maar ja, het is natuurlijk erg vervelend... want de olieproductie van Libië holt achteruit van die anderhalf miljoen barrels... op dit moment nog maar 200.000, 300.000 barrel over. Dus dat is geslonken tot ongeveer 20%. Ja, meneer Kwart, die opbrengst, ze gaat die nog wel naar de bevolking. Want onder Gaddafi was de Libische bevolking relatief rijk. Hadden veel voorzieningen dankzij het oliegeld. Hoe is dat nu? Ja, het is allemaal heel vreemd in Libië. Er is erg veel geld nodig voor de wederopbouw van het land. Maar er gaat nog veel meer geld naar de milities. De regering in Tripoli is zo zwak... dat het Nationale Leger van Libië... Die zelf ook haast een militie is. die moet worden betaald door de, uh, door, de, door de regering in Tripoli. En daarnaast uh, probeert de regering uh, invloed te krijgen door andere stammen ook weer om te kopen. Dus wat je ziet is dat een heleboel oliegeld gaat naar stammen, naar stammenhoofden, uh, die daarmee omgekocht worden om maar loyaal te zijn aan de, aan de regering in Tripoli. En dat gaat natuurlijk ten koste van uh, infrastructurele werken. Dus het gaat niet naar de bevolking. Die voorzieningen voor, voor hen zijn minder geworden. Nou, ja, het, het, het gaat wel naar de bevolking een beetje. Want die uh, militiechefs krijgt natuurlijk ook al dat geld. Die houden dat niet zelf. Die doen daar in hun eigen stammengebieden ook weer dingen mee. Maar ze hoort het natuurlijk niet. De regering hoort plannen te hebben. Die hoort uh, regio's te gaan ontwikkelen. Uh, ja, dat moet langs andere lijnen. dat daar een of andere stammenleider iets doet voor zijn eigen mensen. Ja, dus is een impasse. Aan de andere kant hoor ik u zeggen dat de regering zo zwak is. Dan denk ik, ja, dan is dat het laten zinken van die schepen dus een loos dreigement. Nou, ik dat weet ik niet hoor. Ik weet niet of ze daartoe in, in de staat zijn. En ik kan me ook goed voorstellen dat uh, een trader die een tanker stuurt naar Libië. niet het risico wil lopen dat zijn uh, tanker, uh, zeg maar, uh, in de grond geboord wordt. Of naar uh, de kelder geboord wordt. Dus dat. Uh, ja, dat, dat kan ik moeilijk, moeilijk inschatten. Maar uh, helemaal zeg maar, uit de lucht gegrepen is dat niet. En ik denk dat het vooral heel moeilijk wordt voor uh, Sirenica om nu olie te, te exporteren op dit moment. Wat voor blossen ze ook geven. Ja, want uh, oliemaatschappijen zullen ook wel uit gaan kijken. Hè? Willen ze nog wel zaken doen met Libië? Met wie dan ook daar? Nou, eigenlijk wel. We kijken, want, want Libië heeft heel erg veel olie. Uh, zeker voor Europa, het ligt heel erg dichtbij. We hoeven helemaal niet uh, zeg maar, olie te halen uit, uh, uit, uit de golf, hè? Wat, wat veel verder, verder weg is. Dus op zich is Libië heel interessant. Er zijn ook vaste pijpleidingen tussen Libië en Europa. Waardoor olie en gas vloeit. Dus op dat, moment, op dat punt is het eigenlijk heel erg goed om Libië in de buurt te hebben. Maar ja goed, als het echt zo risicovol wordt om daar olie te gaan bunkeren. Dat is natuurlijk een hele andere, andere zaak. Ja. En het verwoest de, zeg maar, de toekomst van, van, van Libië. Want onzekerheid houden investeerders absoluut niet van. Nee, dat is duidelijk. Arabist Leo Kwarter, hartelijk dank voor uw verhaal. Graag gedaan. Goedemorgen. Elf minuten over half acht gaan we verder met de sport. Frank Wielaert, hallo. Goedemorgen. De bekerwedstrijd ajax Feyenoord. daar gaat het al een tijdje over... die wordt toch gespeeld zonder Feyenoord-supporters. Het zag naar uit dat er voor deze wedstrijd... een uitzondering zou worden gemaakt. Maar dat is niet gebeurd. Op Twitter zag ik iemand zeggen... met dank aan de kakkerlakken. <laughs> ja, ja, dat zijn de sentimenten die meespelen. En daarom kun je ook eigenlijk niet verrast zijn... dat het, uh, uh, uh, ja, dat, uh, het uiteindelijk zo is afgelopen. Wel... Uh, kun je verrast zijn, omdat de burgemeesters die in 2009 zeiden... Uh, misschien moeten we maar zonder uitpubliek gaan spelen... want uh, dat scheelt een heleboel gedoe. En toen waren de supportersverenigingen in alle staten... en nu zeiden de burgemeesters, zullen we het er eens over hebben... om te kijken of we deze bekerwedstrijd wel met uitpubliek kunnen spelen. En dan komen de supportersverenigingen er uh, vervolgens niet uit... omdat er al een wedstrijd is gespeeld ten slotte dit seizoen... Uh, namelijk uh, ajax Feyenoord. En toen mocht het Feyenoord-publiek ook niet mee... En dan is het weer lastig uit te leggen dat er nog een feyenoord Ajax komt... waarbij het publiek straks ook nog niet mee kan komen. Terwijl in deze bekkenwedstrijd het weer wel mag. Kortom, dat wordt uh, allemaal uh, heel erg uh, moeilijk en gevoelig. Ja. Maar nou lijkt het erop dat het uh, gaat om het feit van... ja, onze wedstrijd is al geweest. Uh, en dan willen we dus ook niet bij jullie, want dan hebben jullie voordeel. Is niet allemaal heel erg uh, klein, zeerig, kinderachtig? Ja, ki ja, kenniszinnen is het eigenlijk een beetje waar het, waar het op lijkt. Dus wij eh, zijn inderdaad dit seizoen niet bij jullie geweest. En dus mogen jullie eh, straks niet bij ons. En nu eigenlijk ook niet. Want eh, dat hebben we nou eenmaal zo afgesproken. Terwijl de burgemeesters en de organisaties denken: van nou, dit is misschien een kans om eens te kijken. Eh, of het wel goed zou kunnen gaan. Want in de zomer eh, wordt deze eh, hele manier van werken... dat er geen uitsupporters naar Ajax-Feyenoord... en feyenoord ajax mogen, dat wordt geëvalueerd. En als ze dan, dan zeggen van nou, het gaat eigenlijk best wel goed... misschien moeten we maar met ingang van het nieuwe seizoen... toch maar uitsupporters toestaan bij deze uh, klassieker. Ja, dan wordt die hele maatregel ingekort, want die duurt eigenlijk tot 2015. Ja, dan heb je uh, natuurlijk voordeel daarvan... dat je nu kunt laten zien dat het wel goed gaat... en dan kom je er niet uit, omdat supportersverenigingen... elkaar het, lucht in de ogen niet, het licht in de ogen niet gunnen. Ja, dat, is natuurlijk, uh, dat, dat voelt als kinderzinnen. Ja, en hoe voelt het voor jou als verslaggever? Mis je die supporters? Nee, wat, het, het is heel gek als je uh, bij een wedstrijd zit. Want doelpunten liggen dan heel gevoelig. En zeker als je als uh, bezoekende club bij Ajax of bij Feyenoord... dat maakt eigenlijk niet uit, een doelpunt maakt. Dat uh, moet natuurlijk extra gevierd worden. Maar als de uitclub scoort, hoor je niks. Dat is eigenlijk heel raar. Dus er valt ineens een hele, een hele doodse stilte. Want het thuispubliek valt stil. Zo van, nou, dit vinden we niet leuk. Maar er is niemand die het wel leuk vindt in het stadion. En Terwijl er toch wel iets te vieren valt. En dat zie je ook op het veld gebeuren. Maar je merkt het nergens aan. Ja, dat, is, dat is heel gek. Dat blijft gek. Ook na al die jaren van die maatregel. Dan nog iets anders uit het voetbal. Want PSV heeft kritiek op Edwin van der Sar. Hij bekleedt namelijk een functie bij de Europese Club Association. Wat is het probleem? Ja, ook dat lijkt erg op kenniszinnen. Want Van der Saar doet dat al sinds september 2013. Toen is hij gekozen. en Nu heeft Tini Sanders gezegd van... Ja, waarom moet dat nou weer Van der Saar zijn? Die is daar helemaal niet geschikt voor. Want die doet nog helemaal niet zo lang in bestuursfuncties. heeft totaal geen ervaring... En uh, wij hadden liever een ander gezien. Net als Twente trouwens. Die hadden een andere vertegenwoordiger in gedachten. Maar Ajax wilde een eigen vertegenwoordiger uh, beschikbaar stellen voor uh, dat bestuur. En dus hebben PSV en Twente toen hun vertegenwoordiger maar teruggetrokken. En het dus eigenlijk automatisch wel van de SAR worden. En dan zegt Tini Sanders nu van ja, dat uh, vinden we eigenlijk helemaal niet leuk. Nou, Tini Sanders gaat ook komende zomer weg bij PSV. Ja. En ook dit valt eigenlijk een beetje in de categorie kinezinnen, moet ik eerlijk zeggen. Want uh, waarom daar... Nu nog over beginnen terwijl het hele feit al geschiet is en je nota bene zelf aan hebt bijgedragen dat van der Sar is gekozen omdat je geen tegenkandidaat hebt neergezet. Nou, ze moeten maar weer gaan voetballen, Frank. Ja, we hebben ja, geen het tijd voor dit Terugkomen uit de zon en gewoon weer lekker gaan ballen. Het kan dus, tenslotte, het is goed weer. De Wij in Frank dankjewel. is dat? Eerst informatie van de ANWB. Kees Kwaks, hoe gaat het? Uh, ongelukken is eigenlijk het themawoord van deze ochtendspits. Het schijnt niet makkelijk te zijn op de weg, want er gebeuren veel ongelukken weer vanochtend. De A12, nu een kettingbotsing vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Reewijk en Woerden, 4 kilometer. Drie rijstroken zijn dicht. En er is toch altijd veel vertraging naar Amsterdam op de A44 vanuit Den Haag. Ook daar een ongeluk met meerdere voertuigen. Tussen Warmont en Kaagdorp staat 5 kilometer. Bij Kaagdorp is de linker rijstrook dicht. Verzekeringsmaatschappijen blijven innoveren. Een verzekering tegen belediging op internet kan nu. In België biedt verzekeringsconcern AXA zo'n polis aan. Corneel Warlop van AXA, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe werkt dat? Wel, het is zo dat uh, de polis eigenlijk bestaat uit een online en een offline gedeelte. Dus de... Uh, e-protectie is eigenlijk een optie binnen een persoonlijke ongevallenverzekering. En zodra je dus eigenlijk uh, online uh, een reputatieschade aanvoelt, kan je dus de verzekeraar contacteren die dan eigenlijk gaat bepalen of uh, de aanklacht ontvankelijk verklaard wordt. En op die manier kan ofwel... Een uh, gespecialiseerde advocaat ingeschakeld worden om via uh, overeenstemming uh, met de dader uh, het nodige van het net te halen. Of, indien dat uh, niet mogelijk is, een, uh, een klacht neer te leggen bij de rechtbank en zo uh, uh, het nodige juridisch af te dwingen. Maar wat het product helemaal speciaal maakt, is uh, de technische ondersteuning die we bieden. Zijnde het uh, laten verdrinken van informatie uh, in de zoekmachines als uh, Google... Ja, had zo even over de uitwerking, maar eerst u zegt dus eigenlijk... dat de verzekeraar bepaalt of je beledigd bent of niet? Nee, het is aan de, aan de klant, aan de particulier... want we spreken hier enkel over de particulieren... Uh, zelf om, uh, om te gaan bepalen of, uh, of de persoon in kwestie... reputatieschade opgelopen heeft of niet. Wat AXA doet is enkel aan de hand van een aantal parameters gaan kijken... oké, okay, is er hier effectief wel sprake van een reputatieschade of niet? Bijvoorbeeld, waar eindigt de freedom of speech... Als iemand bijvoorbeeld vindt, uh, uh, een bepaalde mening heeft, hoeft het niet noodzakelijk te zeggen dat dit per definitie uh, lastelijk is ten aanzien van een derde. Hm. Dus dat zijn toch wel zaken waar we willen, uh, willen over waken. Ja. Maar meneer Warloop, wie bepaalt dan de schade? Hoe, hoe, hoe stel je nou een, een uitkeringsbedrag vast? Van hoe, hoe groot is de imago schade? En is die er eigenlijk wel? Wie bepaalt dat dan? Wel, de schade zelf wordt eigenlijk bepaald door de rechtbanken. Dus we spreken hier echt over een rechtsbescherming. En we proberen die schade dus eerst te laten vaststellen om die nadien te verhalen op de tegenpartij. Ja, maar ik vraag me af hoe je daar dan een bedrag aan vastknoopt. Want ja, hoe groot is de schade en wat, wat, wat, hoe druk je dat in geld uit? Heeft u daar ideeën over? Wel, nou, precies, dat is inderdaad een, een moeilijk gegeven. Net zoals dat eigenlijk iedere uitspraak van een rechter uh, telkens wel een afweging is van verschillende, van verschillende zaken. Uh, het is ook uh, niet de bevoegdheid van Axel om te gaan zeggen wie goed of wie slecht is. Uh, dus in uh, die optiek uh, moet, uh, moet ieder voor zijn eigen deur vegen. En, uh, en laten we die bevoegdheid over aan, uh, aan de partij die daar het best kan over oordelen. En die ook in België machtig is om zo'n zaken te doen. En loopt het al storm? Wel ja, het is een gigantisch succes. AXA in Frankrijk heeft 5 miljoen Polissen verkocht. Wij in België waren iets voorzichtiger. Maar ondertussen hebben we vier keer meer Polissen verkocht dan onze stoutste prognoses. Dus dat wil toch wel zeggen dat we effectief beantwoorden aan een vraag van de land in deze veranderende tijden. Ja, kennelijk voelen veel mensen zich beledigd. Althans, in Frankrijk en België dan, hè? Ja, ik weet niet of mensen zich echt beledigd voelen, maar wat we wel zien is dat er toch wel een, een, een verhoogde sensibiliteit is naar, naar risicoperceptie. Uh, in België bijvoorbeeld is dat stevast een probleem. Uh, mensen schatten risico's iets wat uh, fout in of vaak ook te laat. Um, heel veel mensen denken uh, maar dat ze een risico lopen op het moment dat het eigenlijk al te laat is. En natuurlijk door een verzekering te nemen sluit je die, uh, die, uh, die toevalligheid uit. Oké, okay, dank u wel. Cornel Warlop, woordvoerder van AXA over de... Uh Beledigingsverzekering, zullen we hem zo noemen. Marcel, ben jij er al klaar voor, voor die verzekering? Ik <laughs> ben nog niet verzekerd tegen beledigingen. Dat valt mee. Ik word niet zo vaak beledigd. Mark Robin Visser, ook niet, wordt met alle gaards behandeld. Natuurlijk op het Malieveld in Den Haag. Ja, zeker. Nou, ik ben even met de militairen meegegaan. Ik ben niet meer op het Malieveld. We gaan nu het oude uh, Vromgebouw uh, binnen. Dat is een tien uh, minuten loop uh, van het Malieveld uh, vandaan. Zo'n 1.500 militairen verzamelen zich in Den Haag... voor een bijzondere ceremonie. Een vaandelgroet, dat komt niet heel erg vaak voor. En een van de laatsten aangekomen met de bus is... sergeant Van Belen, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Hoe heeft u zich nou voorbereid? Uh, we zijn uh, intensief bezig geweest met uh, het beoefenen van alle exercitiepasjes uh, en uh, handelingen aan het wapen... die wij vooral moeten gaan verrichten. Het is niet iets wat u elke dag doet, hè? Het is niet iets wat wij uh, dagelijks doen, inderdaad. Het is uh, wel iets wat in onze opleiding uh, er al in zit. Ja. Maar vooral voor zo'n dag als uh, vandaag... wordt dat extra goed voor uh, geoefend, natuurlijk. Ja. Allemaal te ere van 200 jaar Koninklijke Landmacht. Wat heeft u nou in uw hand? Wat zit er in die? Wat is dit, een hoes? Met ik heb een, uh, een dolk bij me. Dat geeft aan dat ik vandaag de hoogste onderofficier... Uh, van mijn uh, regiment ben en daarmee het uh, detachement uh, gaat afmarcheren. Zo ben ik herkenbaar vandaag. Een dolk. Een dolk. Het ja. ziet er wel heel groot uit voor een dolk. Ja, dat is een, dat is nog een meter lang. Dat is correct. Het is ook een grootste dag. Dus we pakken uit en uh, ik wil graag opvallen. U moet zo naar binnen, want uh, omkleden. Hè? Ik heb begrepen, de militairen hebben nu allemaal soort trainingspakachtige, makkelijke dingen aan. Dat, uh, en dan gaan, komen jullie er straks helemaal getransformeerd hier weer naar buiten. Dat, uh, dat zegt u helemaal goed. Uh, onze ceremonieel uh, uniform hangt uh, binnen. En uh, daar gaan we daar kind, ons, uh, omkleden. Ja. Nou, Veel succes daarmee en dan die dolk nog even oppoetsen. Dat ga ik zeker doen. Oké. Okay. <laughs> uh, succes, we zien elkaar later Dank wel weer. Dank, tot later. Oké, okay, tot straks. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Dit is tot half negen, het NOS Radio 1-journaal. Love. You know what I'm talking about? Come on. Generation, hoort u van Bab Sinclair. Het NOS Radio 1-journaal Mediaoverzicht. De Nederlandse staatsloterij en de lotto willen fuseren, dat meldt de Telegraaf. Daardoor ontstaat een groot kansspelbedrijf met een jaaromzet van 1,2 miljard euro. De samenwerking is wel uit nood geboren. Vanaf volgend jaar mogen ook buitenlandse gokbedrijven in Nederland de markt op. De staatsloterij en lotto hopen met de samenwerking daartegen een buffer te vormen. Boetes voor een kwart van de pensioenfondsen, mogelijk. De Nederlandse Bank vindt dat ze onvoldoende de kosten van hun vermogensbeheer in kaart brengen. In het Financiële Dagblad zegt de Nederlandse Bank dat het niet acceptabel is dat de pensioenfondsen zich niet aan de afspraken houden. Vooral niet omdat er veel maatschappelijke aandacht is geweest voor de kosten van de fondsen. Meer dan 7000 strafzaken zijn er de afgelopen drie jaar gevoerd... tegen 1500 leden van jeugdbendes. Deze criminele jongeren waren samen verantwoordelijk... voor meer dan 10.000 delicten, waaronder geweld en inbraken. Volkskrant volgde een rechtszaak tegen een van die jeugdbendes. Zo zouden die jongeren in codetaal met elkaar praten. Als ze bijvoorbeeld zeiden, we gaan eten... dan gingen de jongens met elkaar in de Volkswagen Polo... door Culemborg op rooftocht. Jongens zelf zeggen daarover, je moet bij mensen zijn met zwart geld. Bijvoorbeeld de bouwvakkers, die hebben veel geld in huis. Basketbalster Dennis Rodman heeft zijn excuses aangeboden voor het commentaar dat hij gisteren had gegeven over een Amerikaanse zendeling die in Noord-Korea vastzit. Rodman is goed bevriend met de leider van Noord-Korea. In een vraaggesprek met CNN suggereert Rodman dat er goede redenen zijn om de zendeling vast te zetten. Wat Rodman zegt nu dat hij tijdens dit interview dronken was. Nou, zo klinkt het ook wel. En hij biedt zijn excuses aan aan de familie van de zendeling. Jaarlijks besluiten honderden tot duizenden mensen hun leven te beëindigen door te stoppen met eten en drinken. Vooral patiënten van wie een euthanasieverzoek is afgewezen, proberen op deze manier een eind te maken aan hun leven. Sommige artsen komen daardoor in gewetensnood en hebben principiële of emotionele bezwaren bij deze zorg. Artsenorganisatie KNMG en de beroepsvereniging van verpleegkundigen vinden dat de arts in dit soort gevallen de patiënt kan overdragen aan een collega... Opmerkelijk, want artsen zijn in principe verplicht om aan iedereen zorg te verlenen. Meer hierover in Trouw. En komt het wel goed met de Koningsspelen op 25 april? Volgens Trouw zijn er veel scholen die dag dicht vanwege de vakantie. De organisator Richard Krajcek zegt daarover... mijn vakantie start op 26 april. En achteraf ontdekten we dat een flink aantal scholen de week daarvoor ook al vakantie heeft. Omdat dan tweede paasdag valt. En krantenlezers in het Zuid-Hollandse Otto Land zullen gisteren raar hebben opgekeken toen ze de krant zagen. Die was helemaal nat. Met daarbij een briefje van de bezorger. Omdat ik vroeg naar school moest, hielp mijn moeder mij met bezorgen. Maar helaas is mijn moeder met alle kranten de sloten ingereden. <laughs> Daar deed deze ochtend een interview met moeder en zoon. Allebei nog gelukkig. Door de stapel kranten in haar fietsmand... verloor moeder haar evenwicht en maakte ze een duik. De trok moeder snel uit de sloten. Daarna naar huis om droge kleren aan te trekken en een briefje te schrijven. De nieuws heeft een nieuw geluid.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 De prettigste software voor relatiebeheer en CRM is Archie. Fotografen Robin Beach veroverde in de jaren tachtig vanuit Londen... de tijdschriften- en reclamewereld. Beach en haar team bereikten grote creatieve hoogte... tot ze besloot het Westen de rug toe te keren. Morgen om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up... Robin Beach, a Life exposed...